Vanwege de beschietingen gaan er voorlopig geen nieuwe hulpconvooien de stad in. D66 heeft de aanval geopend op de PvdA in Amsterdam. Op het partijcongres in de hoofdstad zei partijleider Pechtel dat het slecht is voor een stad als één partij te lang aan het roer staat. De democratie leidt daaronder, zei Pechtold. En hij hoopt dan ook dat Amsterdammers bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart op een andere partij stemmen. De D66-leider is ook bezorgd over de lokale democratie in het algemeen. Hij wees erop dat er nog nooit zoveel wethouders zijn opgestapt als het afgelopen jaar... en dat veel partijen moeite hebben met het vinden van raadsleden. FC Twente heeft in de strijd om de landstitel kostbaar puntenverlies geleden. De nummer 2 van de eredivisie verloor in Eindhoven met 3-2 van PSV. Binnen een half uur stond het al 2-0 voor PSV door doelpunten van Arias en Locadia...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 Nogmaals, goedenavond. Twente verloor. Feyenoord kan profiteren. Maar moet het wel winnen, Ronald van der Geert? Voorlopig staat het 1-0 achter door die vierde goal van dit seizoen van Seuren Rex. Dit heeft daar een vrije trap tegenover gezet van John Goossens. Maar die werd door Carlo Johnson uit de goal gebokst. 0-1 is de stand in de Kuip na 17 minuten. Ahead staat verrassend voor tegen AZ en die houdt kamp. Ja, maar begint terug te leunen. En dat betekent dat AZ veel balbezit heeft. Nog geen kansen, wel een paar mogelijkheden. Maar Ahead moet uitkijken. Het staat nog wel met 1-0 voor. En Nak en Roda zijn bang dat de ander scoort. Arman Afsaroglu. Maar goed nieuws, we hebben een kans gezien. Het is de eerste van de wedstrijd. Hij was voor Nak na een goede paas van Seuntjes aan de linkerkant. Met een prachtige bal die de 16 in draaide. En Poupon die even verlost was van Van Peppe, die kwam heel goed binnenlopen, Maar hij tikte de bal net naast. Maar goed, laat het een voorbode zijn voor een leuk laatste half uur. We hebben hier een uur gespeeld. Het is 0-0. Mee met de hardest part. Feyenoord NEC, Roland de van der Gier. Het is 0-1. Na een minuut of twintig spelen. De Kuip explodeerde net even toen Boetius naar de grond ging. Overtreding van Van Eijden. Zo vond iedereen. Maar zo vond niet Wiedemeyer de scheidsrechter. En uiteindelijk had Wiedemeijer het wel bij het rechte eind. Feyenoord probeert het wel. Maar NEC is eigenlijk gewoon een stuk agressiever. En was er net weer dichtbij met een assist. Ja, nu overigens een randt buiten spel. Maar de redding is er ook met de benen van Kalle Johnson. Dat was er dichtbij met een, een, een, ja, een omhaal van Hemline. Daar kon eigenlijk niet zo heel veel gebeuren. Maar het geeft wel aan. Want het was weer op aangeven van Higden. Dat die man uit Liverpool toch een echt een plaaggeest is voor die Feyenoordverdediging. Hij gaf al de eerste kans aan Rex. Hij gaf de assist voor de goal aan Rex. En liet nu dus hemlijn in scoringspositie komen. Een foutje achterin bij NEC. Overname van Schaken. Maar weer ingeleverd bij de ploeg uit Nijmegen. Die nu zwaar onder druk wordt gezet om de aanvoering van het publiek... Door Feyenoord. Immers gaat storen. Schaken gaat storen. Maar Comboy blijft rustig. Geeft wel de bal aan Janmaat. En dan uh, immers. Janmaat heeft uh, de eerste gele kaart uh, van de wedstrijd gekregen. voor een uh, overtreding die hij maakte op Jantje. Viel niet veel af te dingen op uh, die gele kaart. Maar uh, Wiedemeyer is eigenlijk daardoor wel eventjes de kop van Jut nu. bij het uh, Feyenoord publiek. De kuip zit uh, afgeladen vol voor uh, deze wedstrijd. Alsof het echt iets om, is om naar uit te kijken. te spelen tegen NEC. Nou, dat is het misschien ook wel. Want het zijn altijd wel belevingsvolle wedstrijden. En uh, nou ja, goed. Ik heb al uh, eerder aangehaald. 1-0 nederlaag van twee jaar geleden. Toen gebeurde er van alles. En vorig jaar was het natuurlijk een doelpunt Het gekke is wel... Ik heb NEC afgelopen woensdag zien ploeteren tegen NAC. Wat dat betreft uh, snap ik precies wat Armand bedoelt in die wedstrijd van uh, NAC Roda. En nou, NEC speelt nu gewoon hartstikke fris, combineert en, en is hartstikke gevaarlijk. Wat dat betreft een wereld van verschil in, nou wat zal het zijn, een, een dag of drie. Callum Johnson gaat nu een uh, vrije trap nemen. Dat doet hij op de punt van zijn uh, eigen strafstropgebied. Een lange bal, natuurlijk, richting Higden, die daar weer de lucht in gaat. Ook weer kan doorkoppen, dat zijwaarts doet. Maar nu in de voeten van Goossens, die er echt nog moet wennen aan die uh, nieuwe positie op het midden. Veld krijgt de bal nu wel bij Jan Maat. Maar dienstpoging om voorin iemand aan te spelen. Strand in schoonheid. Maar Feyenoord wordt geholpen. Omdat er ergens onderweg een duwfout gemaakt is. Terwijl die bal in de lucht was. Dat heeft Wiedemeijer gezien. En Goossens heeft de toegekende vrije trap inmiddels genomen. Halfwege de helft van NEC. Nelom zoekt daar een korte combinatie met Boetius. Dan krijgt Nelom de bal uiteraard weer terug. Dan Boetius. Zou zijn tegenstander eens op moeten zoeken. Dat is Vermel. Nee, speelt hem tegen Vermel aan. En dan heeft Higden de bal te pakken. Dat is niet prettigste wat Higden kan overkomen. Dat hij de bal krijgt zo rond de zijlijn. Want in de lucht toch een stuk sterker dan met de voeten. Maar in dit geval heeft hij het gelukt dat Boecius zo agressief is om hem weer van de bal te zetten. Dat hij daarbij een overtreding maakt. Nee, over de zijlijn is gegaan. En dus een ingooi voor Vermel namens NEC. Net iets voor de middellijn aan de rechterkant. Higden komt weer door. Ontvanger zou hemlijn kunnen zijn. Moet hij wel die bal aannemen met Nederland in zijn rug. Nederland verdedigt goed. En Filena kan overnemen namens Feyenoord. Speelt pellen aan, pellen in de breedte naar Immers. Dit biedt best ...omdat er een vrij veld nu ligt voor Jan Maat. Die komt op aan de rechterkant. Jan Maat geeft een voorzet waar niemand iets mee kan. Ja, Van Heijden die kan daar namelijk een corner van maken. En dus mag Feyenoord na 23 minuten en een beetje een corner gaan nemen... ...vanaf de rechterkant. Goosens, nu die in de zelf is opgenomen... ...verantwoordelijk eigenlijk voor alle spelhervattingen. Dus ook de corners van zowel de linker als de rechterkant. Deze gaat hij nemen met het linkerbeen. Natuurlijk gaan de verdedigers mee. Congolo is mee voorin. Daar is bijvoorbeeld natuurlijk ook Stefan de Vrij. Nou, dan komt hij corner... Johnson zit mis, maar uh, tot opluchting van alles en iedereen is Johnson ook nog eens een keer geduwd. En komt er dus een vrije trap aan voor uh, NEC. De stand is 0 Feyenoord, 1 NEC. Doelpunt van Rex. Go Ahead Eagles staat nog steeds voor en die houdt komen. Ja, hoekschop voor AZ 1-0. Go Ahead. Er komt de bal voor het doel, wordt gekopt en gered. En dan kan hij nog een keer ingeschoten worden. Maar doet dat dan ook, dat doet hij niet. En dat is uh, Afdiets die uh, weer de mogelijkheid kreeg. En daar zat hij heel dichtbij. Jan Buiten zat er heel dichtbij bij de tweede paal. Maar de bal ging er niet in. En het levert weer een hoekschop op voor AZ. AZ had dus sterker begint te worden. En nu de hoekschop vanaf de rechterkant met het linkerbeen laat nemen. Door een goede voetballer. Want dat is hij, Berghuis. Maar de bal komt niet voor het doel. Mag hij het donkje gaan proberen. AZ wordt sterker en sterker. Daar komt die bal weer voor het doel. Wordt weggeramd door Van der Linden. Maar ik vind dat Go Ahead veel te veel achterover aan het hangen is. En AZ laat komen. Maar AZ uh, speelt niet goed hoor. Verre van. Als je het vorige week hebt gezien tegen Groningen. Uh, denk je dat er elf andere voetballers op het veld staan. Maar goed AZ mag toch komen van uh, Go Ahead. En dan kan hij er zomaar een keertje in uh, liggen. Als er weer balbezit is voor AZ. Met Ortiz. Ortiz naar Buitens. Dus Buitens die een, uh, een, een botsing had met Valkenburg. En, uh, flink tegen het achterhoofd met zijn kaak kwam van Valkenburg. Maar het is een keiharde, de Belg. En kan dus gelukkig verder. bal van AZ komt in de voeten van Schmid. En dan bij Godé en Schmid. De maker van het enige doelpunt. Maar die speelt de bal over de zijlijn. Nee. Scheids. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Dat is Schmid die de bal het laatst raakt. En wat doet de scheidsrechter? Die geeft hem aan. Go ahead. Nou echt. Iedereen zag dat. Terwijl Fernando Lewis zich klaar gaat maken bij Dick Advocaat om in te gaan vallen. Nu wel een de inworp uh, gaat uh, via het been van Jan Buitens over de zijlijn. Ja, AZ, daar begint de tijd. Nou, niet echt te dringen, nog 19 minuten. Maar toch, 1-0 achter tegen Go Ahead. En dat is uh, goed nieuws voor Go Ahead dat nu in de haven gaat. Even deze nog meenemen van uh, Godé, bal voor doel. Nee, Ortiz makkelijk uh, verdedigen via viergever. En Buitens gaat de bal nu wel naar voren voor AZ. Ronald van der Geer. De 1, -1 komt van Lex Immers. Hij is het die uh, goed anticipeert. Op het doorgaan van Nederland aan de linkerkant. Lage voorzet van Nederland. Ging overigens een prachtige actie van is aan vooraf. Bal komt laag voor. Pelle verlengt En dan staat Lex Immers bij de tweede paal om die bal binnen te tikken. Zo is het de opluchting troef in Rotterdam. Want Feyenoord had eigenlijk niet veel te vertellen in de eigen Kuip tegen NEC. Eerste echte kans voor de Rotterdammers. Ik zie nu in de herhaling dat Pelle weliswaar zorgt voor wat opwinning in het strafstupgebied van NEC. Maar die bal niet kan verlengen. Hij wordt door niemand aangeraakt geeft dus de assist en Immers is degene die afmaakt. Weer een goal van Immers. Hij maakte er van de week alleen tegen Roda. Nu maakt hij de 1-1 tegen NEC na 29 minuten. Het doelpunt bij jou is wel heel kostbaar vanavond, Armand. Heel kostbaar, inderdaad. Maar ik moet zeggen dat het leuker wordt. Het staat nog 0-0, maar ik heb in de laatste 10 minuten, 15 minuten... toch een aantal, nou ja, laat ik het mogelijkheden noemen. Vooral van Roda. Via Mitchell Donald. Eén keer kreeg hij de bal van uh, Ledger aan de rechterkant. Maar hij schrok zo dat, uh, dat hij de bal in uh, bezit kreeg. Donald Dat hij een beetje paniekerig erop drosste, op schoot. En dat uh, leverde dus uh, niks op. En Donald had ook nog een schotje in huis. Een minuutje vijf geleden. Dat maar net voorlangs de goal van uh, ten Raola uh, ging. Er komt iets meer ruimte voor beide ploegen op het veld. Dat komt meer doordat beide ploegen nog steeds zo ontzettend veel fouten maken. Dat uh, de ander ervan kan, kan profiteren. Maar je ziet ook wel... Dat er iets meer aanvallende intenties komen. Omdat beide ploegen ondanks die angst dat de ander scoort. Toch ook wel beseffen dat ze met een punt niet zo heel veel opschieten. Roda zou door een gelijkspel nog steeds in die degradatiezone blijven. Terwijl NAC nou ja, met één puntje iets meer aansluiting vindt bij de middenmoot. Maar eigenlijk schieten ze daar dus niet zo heel veel mee op. Dus een drie punten, een zegen hier. Zou voor beide ploegen toch wel zeer welkom zijn. En daar gaan ze nu iets meer voor voetballen ook. Zo lijkt het in elk geval. De ingooi nu voor Roda aan de rechterkant rond de middenlijn via Letchert heeft gegooid naar uh, Soutouin. Soutouin uh, is dan even verlost van Matis. Die schudt die handig af. En heeft dan nog steeds de bal. Soutouin die moet dan een voorzet geven. Doet hij heel goed. Donald Roofvleij in het 16 meter gebied schiet op de paal. En dan nog een keer in de herkansing. Maar dan is het Drost die de bal een paar meter voor de doellijn kan weghalen. grootste kans voor Roda tot nu toe in de wedstrijd. Omdat Donald heel handig vrijliep. Wegliep daar in het 16 meter gebied van zijn tegenstander Jordi Buis En zo kon schieten. Maar die bal ging via ten Rauwlaar dus nog op de paal. En de herkansing daar kon Roda ook niet uitscoren. Maar een grote kans is dus in de derde kans eigenlijk al in deze wedstrijd voor Mitchell Donald in de laatste tien minuten. Nou, misschien wordt het dan toch leuk hier in Breda. De doeltrap van Terra Die gaat naar de rechterkant. Maar de rover die ziet die bal over zijn hoofd verdwijnen. Die kan die bal niet binnenhouden. Dus is er een ingooien voor Roda. Roda dat beter in de wedstrijd zit in deze fase. En die ploeg verdient ook een doelpunt op dit moment eigenlijk. Van Peppe nu aan de linkerkant. Die stoomt op richting het strafschopgebied. Maar krijgt dan te maken met de rover. Die hem de bal ontfutselt en de bal dan wegwerkt naar voren. Maar Nak kan de bal niet in bezit houden, want Roda die neemt al snel over. Nu rond de middenlijn met Bonavazia. Bonavazia naar Suchouin, maar Suchouin krijgt te maken met de rover. Maar Roda houdt wel het balbezit omdat ze iets feller op de bal zitten. En Roda nog altijd met nu luiks in de middencirkel naar de rechterkant naar Huppert. Huppert dan tegen de rover, maar hij kiest voor de andere weg. Hubberts naar pluim, pluim, maar dan is er een misverstand met Suchouin. Alleen is Roda nog steeds wel in balbezit omdat Heuscher slim ziet dat die bal nog vrij Heusjer dan naar Sucuwin. En dan kan Nak wel overnemen. Kunnen ze er misschien snel uit via invaller Tigadouini. Die net het veld is ingekomen voor de onzichtbare Jeffrey Sarpong. Maar dan wordt er een overtreding gemaakt op Tigadouini door een speler van Roda En Fluit Liesveld voor een vrije trap in het voordeel van Nak Als Nak nog maar een keer gaat wisselen. Stipe Perica. De Chelsea-huurling gaat het veld inkomen. En uh, kijken of hij misschien dan nog iets meer aanvallende intenties kan laten zien voor Nak. Het is Seuntjes die eraf gaat. 18 minuten nog in deze wedstrijd. Die dus iets leuker begint te worden. Het staat nog wel 0-0. Wat zei jij, Arman? Ja, ik zei dat Roda beter in de wedstrijd begon te komen, maar het is nak dat scoort. Het is 1-0 geworden door een fraai goal van die invaller Adnane Tigadawini In de winterstop overgekomen van Vitesse, waar ze nog wel wat spelers konden missen. En dit is zijn eerste doelpunt voor Nak Breda. Het had allemaal te maken met balverlies van Roda op het middenveld. Waardoor er even wat ruimte ontstond voor Tigadawini. Die jonge aanvaller die dus net in de ploeg is gekomen. En Tigadawini doet dat heel handig. Hij ontfutselt die bal van Luiks. Of ja, van Luiks is dat inderdaad. En hij dribbelt dan heel handig het 16 meter gebied in. En schiet die bal vanaf de rand van de 16. Keihard in de linkerhoek. Buiten bereik van Kuto. En zo komt nak tegen de verhouding in. Maar wat zal het de fans schelen op 1-0 door een goal van Tigdawini. I feel tragic like I'm more Brando When I look at my China girl I could pretend nothing really meant too much When I look at my china girl I stumble into town Just like a sacred cow Jans of the cousin. China Girl van David Bowie. We gaan naar Feyenoord NEC. Feyenoord nu Sterker, Roland? Want... Ja, veel sterker. Feyenoord heeft begrepen waar het uh, om gaat. Heeft uh, toch wel even een dreun gehad van die uh, snelle goal van uh, Søren Rex. Maar uh, heeft er daarna een uh, tandje bij gezet. Is agressiever geworden. Is uh, NEC gaan afjagen. Heeft eigenlijk duels gewonnen. Nou ja, een logisch gevolg daarvan is eigenlijk dat de eerste kans... die echt ontzond werd uh, verzilverd door Lex Immers. Die scoort nou eenmaal graag tegen NEC. Vorig jaar uh, een hat dus in de thuiswedstrijd die met 5-1 werd gewonnen. En daarna is Feyenoord zonder overigens nou echt hele grote kansen te creëren. Wat uh, gevaarlijker. Eén schot op goal. Uh, Johnson met de redding op de inzet van Pelle. Daar ging overigens wel weer een mooie paas van Boetius aan vooraf. Dat is toch wel een groot creatieveling waar Feyenoord een hoop plezier van heeft. Maar Feyenoord is zeker weer de baas. Zonder dat het natuurlijk nu nonchalant moet worden. Want NEC loert op de mogelijkheden om te counteren. Als er balverlies geleden wordt op het middenveld werd Rex weggestuurd. Nou ja, dat werd onschadelijk gemaakt door Del Janmaat. Feyenoord nu even in de problemen, maar komt daar uit. En Boetius heeft de bal. Geeft hem in de loop mee aan Filena Die worstelt wat met die bal. Geeft hem dan maar weer aan Boetius. Boetius aan de linkerkant van het veld. En Boetius dribbelt richting het strafschopgebied. Komt dan voor meld tegen. Twee, drie overstapjes. Bal breed gelegd naar Pelle. Pelle moet dan snel handelen. Wordt uit het strafschopgebied eigenlijk weggejaagd door Van Eijden. Maar Feyenoord houdt de bal. Via Janmaat en Schaken. Nu aan de rechterkant. Wat kan Schaken? Nou ja, maar weer terug naar Janmaat. Combinatie zoeken met Immers. Immers Janmaat. Nou, dat is veelbelovend. Ja, want Janmaat legt terug en Pelle scoort. Zo gaat het dus. En dit is een mooie aanval hoor van Feyenoord. Waar Immers en Janmaat dus de hoofdrol bij Spelen en waar Bellen mag gaan afdrukken. Ronald Koeman staat op uit zijn dugout en heeft een applaus over voor deze snel uitgespeelde aanval van Feyenoord. Het spoor liep dood aan de linkerkant, maar met geduld en met ruimte werd... Uh, de mogelijkheid aan de rechterkant die er lag. Volledig uitgenut. Terrell Jamma dus met de assist. Maar uiteindelijk de goal van Graziano Pelle. Schaken. En dan ja, dit is een mooie Haagse combinatie. Daar kun je wel van genieten. Als geboren Haagenees. En dan Jamma die teruglegt op Pelle. Die staat vrij en kan de bal nou, vanaf 5 meter achter Johnson schieten. Zo is Feyenoord dus alle schrik. Opgelopen door die goal van Rex de boven En staat het in eigen kuip na 35 minuten. En een beetje op een 2-1 voorsprong. Hoe lang heeft AZ nog om iets te doen aan die 1 -stand, 8 Andy? Acht minuten officieel en uh, nog een minuutje of drie extra tijd. En AZ gaat alles op alles zetten. Speelt achterin 1-1. Uh, binnengekomen in het veld is Simon Paulsen. Uh, ex-Sampdoria, ex-AZ natuurlijk. Maar hij heeft uh, zijn contract laten ontbinden bij Sampdoria en kan nu uh, heeft anderhalf jaar getekend bij AZ. AZ speelt 1 op 1 achterin en dat geeft wat ruimte voor Houtkoop aan de linkerkant. Houtkoop is er uh, even langs en geeft dan een klein duwtje. Dat uh, is een, uh, geen vrije trap, een doeltrap voor uh, AZ. Overigens Houtkoop was heel dicht bij de 2-0 zojuist. Schoot de bal via Esteban in het zijnet en uh, dat was uh, goed werk, omdat er natuurlijk veel meer ruimte komt voor Go Ahead. dat dat 4-gever doorgeschoven is naar het middenveld. Gaat de bal richting Afditsch. Die uh, mag de wedstrijd uh, volmaken. Maar heeft nog echt helemaal niets goed gedaan. Raakte uh, zelfs net even geblesseerd. Leek dat uh, AZ met 10 man werden moest. Omdat er al drie keer gewisseld was. Maar hij uh, speelt nog. Is het gouden Leeuw. Bal gaat die pompen richting Lewis. De invaller gaat over Lewis heen. Komt hij bij om de andere invaller? Nee. Want uh, Schmid, de matchwinnaar vooralsnog. Uh, werkt de bal over de zijlijn. Krijgen we een inworp voor AZ. Aan de linkerkant van het veld. Een meter of vijf van de cornervlag vandaan. En die mag hem gaan nemen. Nick Viergever. Want die kan vergooien. Zegt Paulsen tegen Viergever. Dat weet hij dan nog van anderhalf jaar geleden. Toen hij nog speelde bij AZ. Simon Paulsen. De Deense international. Daar komt de bal voor. Het doel wordt doorgekoopt. Is het Lewis die hem kan krijgen? Ja, hij krijgt hem. Bij Berends. Maar die schiet helemaal mis. Glijdt half weg. En als hij hem raakt. Dan is het een geheid doelpunt. Maar het is geen doelpunt omdat Berens de bal mist. En de bal over de achterlijn gaat. Maar we krijgen dus een hectische, spannende slotfase. Goed werk van uh, Lewis. Maar Berens kan uit de draai niet schieten. Omdat hij wegleidt. En zo rolt de bal over de achterlijn. En mag uh, andersom de keeper van Go Ahead in de slotfase. Want we hebben nog 6,5 minuten gaan. De bal weer in het spel gaan brengen bij Go Ahead AZ. Stand 1-0. Max staat met 1-0 voor. En nu moet Roda wel, man. Nu hoort Roda wel en nu wordt het ook leuk met een hoekschop voor Roda aan de rechterkant via Huscher. Daar komt die hoekschop maar makkelijk weggekopt door Roda. Maar Ronald van der Geer heeft weer een doelpunt. Nee, geen doelpunt. Maar dat doelpunt zou er binnen nu en een minuut wel kunnen zijn. Want de bal gaat op de stip. Overtreding gemaakt op Boetius in het strafschopgebied van NEC. Pelle heeft de bal, geeft hem aan Lex Immers. Nou, die, zijn inzet wordt nog door Comboy van de lijn gehaald. Dan krijgt Boricius die bal en uh, wordt hij, als hij eenmaal in het strafstofgebied een mooie beweging loslaat. Nou ja, gevloerd door Kolwijk. Moet je eerlijk zeggen dat ik wat bedenkingen heb of dit echt een penalty is. Maar even daarvoor kreeg Nielsen de bal op zijn hand... bij een voorzet van Jamma. Toen had hij op de stip gemoeten. Misschien is deze dubieuzer, Dubieus of niet? Kratia Nopelle mist de penalty. Want die wordt gepakt door Johnson. Nou, het is een belevingsvolle avond. Iets anders kunnen we er niet van maken. Het is niet zo stil als een elektrische auto. Maar uh, wat dat betreft een, een diesel. Zo is Feyenoord een beetje begonnen. Maar inmiddels een injectiemotor. Feyenoord geeft uh, vol gas. NEC is angstig. Maar uh, wordt eigenlijk gered door Doeman Johnson. Die dus die inzet... van. Vanaf 11 meter van Graziano Pelle te pakken heeft. een slechte penalty trouwens van die Italiaan. Nou ja, blijft dan ook vallen. 2-1 na 39 minuten. De tijd vliegt hier. Toch nog gerechtigheid hè? om te richten We gaan naar Nakroda, Roda, want daar waren we bij Armand. Ja, daar is er een vrije trap voor Roda. Halfweg de helft van Nak nu genomen door Heusjer. En die bal belandt eenvoudig in de handen van Ten Rauwelaar die de bal dan snel uitgooit. Waarom zou je zeggen? Want nacht staat 1-0 voor. En uh, nog 8 minuten dan heeft de ploeg een heel belangrijke overwinning te pakken. Tigard aan de linkerkant. De man die de goal maakte. Even iets rechtzetten. Het was niet luks, Maar ik, uh, we gaan naar Andy Houtkamp. Het is uh, afgelopen, ik uh, hoop dat ik in uitzending ben. Want het is een enorme herrie om me heen. En het is Antonia die de bal in het doel schuift. Wordt nog geprobeerd om die bal door Gouwenleeuw uit het doel te halen. Maar dat lukt niet. De bal tegen de netten En dat betekent dat Go Ahead met 2-0 voor staat. Een goed uitgevoerde counter van de Deventenaren wordt uiteindelijk benut door Antonia de invaller. En zo leidt Go Ahead en is in veilige haven na overigens uitstekend werk van Doelman Andersson die de bal heel snel naar voren speelde. Een uh, mooi balletje. De richting en Antonia kwam en Antonia speelt de bal uh, nog niet achter de lijn. Maar de bal kan niet uh, voor de lijn worden weggewerkt. En dus is het uh, een, uh, een doelpunt. Het is overigens de motorbenen die op de lijn de bal eigenlijk had moeten wegschieten... maar is zijn eigen doelschiet... ja, nou, is het eigen doelpunt. Ik hou het toch maar op uh, Antonia. Het is in ieder geval, en dat is het allerbelangrijkste... 2-0 voor Go Ahead tegen AZ. Elke keer als jij aan het woord bent, Arman... wordt het elders leuker. Dus uh, praat nog maar een keer. Ja, drie keer is scheef zou je zeggen. Ik ga het gewoon nog een keer proberen. Ik wou vertellen dat het niet Luiks was die bij de goal van Nak in de fout ging. Maar Letchert die iets te nonchalant een kopduel aanging met Tigarowini. En daardoor kon uh, de jonge aanvaller van Nak de bal uh, ontfutselen van die, die verdediger van, uh, van Roda. En Tigarowini dribbelde vervolgens heel handig het strafschokbied in en haalde hard uit. Droge knal, mooi in de hoek. bereik van uh, Kuto en dus uh, de 1-0. Maar eigenlijk verdient uh, Roda wel de gelijkmaker moet ik eerlijk zeggen. De ploeg heeft de meeste kansen gekregen in deze wedstrijd. Vooral via Mitchell Donald die toch al vier aardige mogelijkheden heeft gehad. Net na die... Die goal had hij nog een enorme kans. Waarbij hij de bal na een fijne rode aanval. Mooi hakje van Suchuin in bezit kreeg in de 16 meter. 1 op 1 met Ten Rauwelaar. Maar die bleef goed staan. Ten Rauwelaar ging niet naar de grond. Waardoor hij zijn goal verkleinde. Donald schoot wel. Maar via Ten Rauwelaar ging die bal er niet in. Nu nak weer weg met Pericha Die dan schiet vanaf de rand van het strafgebied. Maar dat schot wordt geplokt. Door uh, Biemans is dat volgens mij waardoor Rora er weer uit kan komen. Zes minuten nog op de klok. slechte bal van uh, Donald. Die Hupperts probeert te bereiken maar hem niet vindt. Uh, Soutjuin heeft wel de bal voor Rora. Nog altijd aan de rechterkant gaat naar Hupperts. Bij de hoekvlag in de buurt terug naar Soutjuin. Souchouin dribbelt dan naar binnen. Krijgt te maken met Van de Weg. Die verdedigt daar goed. Waardoor Souchouin terug moet. Heeft hij gedaan nu op Bonavatië. Bonavatië dan naar de rechterkant. Want de ruimte is daar bij Heusje. Heusje met de voorzet. Die is goed. Maar dan is daar Henrico Drost. Een van de twee centrale verdedigers bij NAC. Die de bal corner tot corner kopt. En dus een nieuwe hoekschop voor Mark Heuscher. En Roda dat dus tegelijk maken wel verdient. Door die vele kansen die Donald heeft gekregen. Bonaventia kreeg er net nog eentje. Maar schoot wat onbesuist over de goal. En ja, als je zoveel mogelijkheden dan mist in de laatste 20 minuten. dan wordt het toch lastig om hier nog een punt weg te halen. De hoekschop dan voor Roda aan de rechterkant met Heuscher. Die bal belandt dan op het hoofd van Luiks. Nee, die gaat net over hem heen. Suk kan wegkoppen. En dan moet Huppert de long uit zijn lijf rennen. om die bal nog in bezit van Roda te houden. Maar dat lukt hem. Hij legt de bal af op Van Peppe. Van Peppe dan met een slechte paas. Crossbal naar Heuscher. Maar omdat Jordi Buis, en dat past wel in de geest van de wedstrijd, die bal nog onhandiger raakt. Blijft Roda wel in bal bezitten aan de rechterkant. Kijken of deze aanval nog iets oplevert met Heuscher. Die dan een voorzet gaat geven. De 16 in. Luijks kan koppen. Nee, afvallende bal voor Roda via Letchert. Nog even kijken. Letchert naar Heuscher. Heuscher die dribbelt naar het 16 meter heusje met de voorzet. Daar komt Huppers dan inloop, maar Nak werkt die bal weg. Vijf minuten nog, 1-0 voor Nak. Go Ahead staat met 2-0 voor, maar ze ja, weten in Deventer hoe snel doelpunten kunnen vallen in de slotfase. Hè? Ja, maar dit gaat niet meer mis, hoor. Dit gaat niet meer mis voor Go Ahead. En uh, verdient ook, want uh, Go Ahead heeft uh, hard gevochten. Een wat mindere periode in de tweede helft, maar de eerste helft waren ze gewoon beter dan uh, AZ. 2-0, Berends uh, schiet de bal uh, via... Doken Smit gaat de bal over de achterlijn. Nee, de bal gaat nog die is over de achterlijn. Jawel, toch. En uh, Andersson, de keeper van Go Ahead Eagles, die kon de bal net... Nou, Armon, jij hebt wat te melden. Ja, hier is het beslist. Het is 2-0 geworden voor NAC. Stipe Perica is de man die de goal maakt, als ik het goed zie. En wat een enorme fout gaat daaraan vooraf van de Roda-doelman Filip Kuto. Het is niet zijn eerste dit seizoen. Die bal die komt zijn richting op nadat NAC... Volgens mij is het verbeek, die bal wat paniekerig naar voren trapt. En dan denk je, daar is niks aan de hand. Omdat Perica die bal nooit kan halen. Maar Kuto die komt dan zijn goal uit rennen. Waarom zou je denken? En hij raakt die bal helemaal verkeerd. Waardoor Perica de bal een paar meter buiten de 16 eenvoudig kan onderscheppen van Kuto. Kuto is helemaal weg. Er is geen verdediger meer in de buurt. En dan is het een koud kunstje voor Stiepe Perica, de invaller. Om die bal over de doellijn te schoppen. Het is, zoals gezegd, tegen de verhouding in. Want Nak is absoluut. Absoluut niet de betere ploeg in deze wedstrijd. De meeste kansen waren voor Roda JC. Maar Nak beslist deze wedstrijd wel. Want in de 87 e minuut is het Stipe Periccia... die dit seizoen toch al vaker als invaller scoorde... die de 2-0 op het bord brengt. Nak Roda is 2-0 en ik denk dat het hier wel gespeeld is. Het is bijna rust in de kuip. Kan je eindelijk die rotzien opruimen, Ronald? Ja, van het veld met name. Net uh, struikelde Jammat er uh, bijna over. Feyenoord staat op een 2-1 voorsprong. Als je Graziano Pelle morgen kwaad wil maken... dan moet je hem zweeds krekkenbreud bij het ontbijt serveren. Want die uh, Kalle Johnson, die Zweedse doelman... is werkelijk een plaaggeest voor hem. Niet alleen pakte hij een penalty voor Pelle... maar vlak daarna kreeg de Italiaanse topscorer van Feyenoord weer een mogelijkheid. Maar weer was het die zweet die zich heeft voorgenomen... na die golf van Pellezo. De Italiaan maakt er echt geen een meer. We kunnen ook nog even aan toevoegen... dat NEC net via Hemlijn toch ook een keer... in het gras op het gebied van Feyenoord is geweest. Weer gevonden eigenlijk door Higden. Een schot dat maar net langs de kruising ging. En zo zie je, ja, die marge is klein. En NEC voelt toch wel dat het in leven is. En Feyenoord heeft wat gas teruggenomen. Nu wel goed. Filena stuurt Boetius de diepte in. Boetjes in een duel met Lasse Nielsen. Dat wordt gewonnen door Boetius. Maar hij staat helemaal op de zijlijn. Weer die flegmatieke bewegingen, die mooie elastische benen, maar Nielsen... dat is zo'n bonkere verdediger, die denkt... ja, je kan bewegen wat je wil, ik verover die bal... maar hij mag hem inleveren bij Wiedemeijer... want die maakt een einde aan 45 minuten... enerverend voetbal in Rotterdam. Het leverde drie doelpunten op. Eén van NEC, een hele mooie van Rex. Daarna Immers en Pelle... die de voorsprong voor Feyenoord verzorgde. Pelle had de 3-1 kunnen maken... waren het niet dat hij vanaf 11 meter faalde. We gaan rusten in Rotterdam... met een 2-1 voorsprong voor de thuispoel. heeft de... Buit bijna binnen en AZ verslaan. Dat is toch niet uh, niet makkelijk, Andy. Nee, dat is knap. Maar AZ, 10 punten nu in 12 uit de wels. Dat uh, geeft het probleem aan. Johansson was er niet bij de spits. Die is geblesseerd. En Afdic heeft werkelijk niets kunnen doen. Zijn vervanger. En de twee doelpunten gemaakt door Smit en uh, door Antonia. Hou het nog maar eventjes op. Kan ook een eigen doelpunt zijn geweest van bijvoorbeeld... Ik uh, dacht dat het viergever was uh, die erbij zat. Uh, in ieder geval is het 2-0 voor Go Ahead. Met balbezit nog wel voor AZ. Dat had net moeten scoren. Toen uh, Lewis de bal uh, eigenlijk vrij kon inschieten. Maar Waar zijn tegenstander raakte. Dat was op zich ook knap. Dan komt Go Ahead op 28 punten. Net zoveel als nummer 9 en nummer 10. Groningen en Heracles. Het publiek gaat staan. Dat betekent dat ik niks meer kan zien. Maakt er niet uit. Uh, volgens mij is de bal aan de rechterkant. Is hij ook. En dan uh, het schot gaat nog over het doel. Via de lat en via Andersson. Het schot van Berens uh, over het doel van uh, Go Ahead. Die Andersson dat is een goeie hoor. Die Stefan Andersson is niet voor niets. een uh, Deens International levert nog een ho hoekschop op. Aan de linkerkant. En uh, die gaat er komt voor het doel, wordt opgevangen door AZ. Kan geschoten worden door Berends en gaat erin. Hij gaat erin, ja, het doelpunt van Berends. Onderweg aangeraakt, het is 2-1 geworden. Boy boos aan de zijkant, want die wil dat het afgelopen is. En het is eigenlijk ook al afgelopen, want de drie minuten extra tijd zitten er al lang op. We zitten op 93 minuten en 15 seconden. Berends heeft 2-1 gescoord en dan uh, wordt er gevraagd, ja, hij wordt, uh, wordt al gezegd... dat er uh, alleen nog maar afgetrapt gaat worden, want Valkenburg... Is al blij. Daar fluit Makkerli voor het laat. Het is afgelopen. Luid gejuicht. Go Ahead wint. Met 2-1 van AZ. En dat is toch een verrassing. NACrona 2-0. Hoe lang daar nog, man? Uh, nog, uh, we zitten in de blessuretijd, uh, inmiddels. Uh, die drie minuten bedraagt. En ik denk dat de wedstrijd wel uh, gespeeld is. En uh, ja, NAC is gewoon wat efficiënter omgegaan. Met de kansen, de weinige kansen. Die het in deze wedstrijd uh, heeft gekregen. Misschien zijn het er maar drie geweest in totaal. Eentje in het begin van de tweede helft. Via Poupon. Die ging nog naast. Maar de twee daarna van uh, Dawini En van uh, Pericha, Die gingen er allebei wel in. En dus is het 2-0. En Roda dat misschien wel meer kansen kreeg. In deze wedstrijd dan Nak. Vooral via Mitchell Donald. Die is, uh, ja, die gewoon te veel kansen gemist. En als je dat doet, dan wordt het natuurlijk moeilijk om doelpunten te maken. En punten mee te nemen vanuit Breda. Als Roda nog wel een vrije trap krijgt van scheidsrechter van Sigum, Een meter of 10 voor de middenlijn. Via Art van Peppe. Nog twee minuten blessuretijd van de drie over. Maar die uh, vrije trap levert uh, voorlopig niks op. Houdt Roda wel het balbezit? Nee. Want Nak verdedigt weg. Is er opeens veel ruimte. Geen buitenspel voor Perica. Die dan op de keeper af kan. Maar het is Biemans die nog met hem meeloopt. En uh, net een voetje tegen de bal kan krijgen. Waardoor uh, Perica de bal uh, verliest. En uh, Roda kan overnemen. Roda aan de rechterkant met Heuscher. Heuscher dan naar uh, Donald. Maar Donald uh, kan die bal niet onder controle krijgen. Schop dan nog eens, nog eens uh, vol frustratie in de lucht. Want hij weet dat hij toch de kans had gehad om deze wedstrijd heel anders te doen lopen. Maar hij heeft die kansen niet benut. En uiteindelijk zijn het dus de invallers geweest van NAC. Die deze wedstrijd hebben beslist. Een gelukkige hand van wisselen van trainer Nebosja Kudelje. Waarom heeft hij de spelers die scoren niet in het begin gelijk van de wedstrijd opgesteld. Dan hadden wij misschien in het stadion ook een wat leukere eerste helft te zien gekregen. Maar goed, de tweede helft was in elk geval een stuk leuker. Zeker het, eerste half, het laatste half uur van die tweede helft van de wedstrijd. Waarin er gelukkig een stuk meer gebeurde dan in het uur daarvoor. Nak heeft nog een vrije trap in het slotminuut van de extra tijd. Maar Perica kan niet aan de bal komen in het strafschopgebied van Roda. Omdat Biemans die bal uitverdedigt. En daarbij de bal over de zijlijn trapt. En Tigue Dawini dus mag ingooien. De man die zijn eerste doelpunt maakte in het betaalde voetbal vandaag. De man die overkwam van Vitesse, de huurling. En nu voor Nak dus. Zijn eerste goal mag scoren. Hij heeft inmiddels ingegooid op zijn collega-invaller en collega doelpunt te maken Die houdt de bal goed vast Verbeek aan de linkerkant. En dan speelt Nak het professioneel uit. Kan, het, kan de ploeg weinig gebeuren. Natuurlijk meer als er een marge is van twee en nog maar één minuut extra tijd over is. En dan gaat Nak hier heel goede zaken doen. En gaat het toch mooi mooie aansluiting vinden met die grote binnenmoot. In de Eredivisie komt het op 29 punten. En is het toch een beetje los van die degradatiezone. En de problemen voor Roda en voor Ko ...coach Jondaal Thomasson worden alleen maar groter als het laatste fluitsignaal van Van Sichem nu klinkt. Kudelje zijn assistent op de bank omhelst en Thomasson met een vertrokken gezicht naar binnen gaat. Want hij weet dat het een heel lastig seizoen gaat worden voor zijn ploeg. De man die nieuw is in de eredivisie maar er nog niet inslaagt zijn ploeg te laten winnen. Ook in Breda lukt dat niet want Roda verliest met 2-0 van NAC door Doelboden in de tweede helft van Tigarowini en Perica. Drie wedstrijden zitten erop. PSV Twente 3-2, Ahead Eagles AZ 2-1 en NAC Roda 2-0. En u hoorde het al van Armand, dat betekent dat NAC naar de negende plaats stijgt met 29 punten. Ahead Eagles uh, neemt ook afstand van de onderste regionen, staat nu twaalfde met 28 punten. En bovenin Ajax eerste met 47 uit 22... Twente heeft ook 22 gespeeld, maar 43 punten, 4 punten achterstand dus. En ook uh, Vitesse heeft 43 punten, maar dan uit 23 wedstrijden. En dan kan Feyenoord daar nog tussen komen, bijkomen. Maar dat is afhankelijk van het resultaat tegen NEC. Het is daar rust en Feyenoord leidt met 2-1.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 Fanka met lockdown. Ja, we gaan terug naar eerder op de avond. Toen versloeg PSV FC Twente toch een van de titelkandidaten... met 3-2 na een 2-1 ruststand. De trainer van PSV, Philip Cocu was natuurlijk tevreden. Ja, zeker, zeker. Ik moet ook zeggen, op basis van de tweede helft... Uh, hebben we het ook qua voetbal laten zien. Uh, dus niet alleen qua, qua strijd, qua teamgeest... wat, wat uh, ja, geweldig was, uh, net als woensdag... Maar over het voetbal waren we de eerste zelf niet tevreden. Hebben ook niet gedaan wat we afgesproken hadden. En toen kwamen we eigenlijk ook in de verdrukking. De tweede helft hebben we laten zien dat het wel kunnen. En hebben ze het ingevuld zoals eigenlijk ook het tactisch plan was. En, nou, en toen zijn we ook voetballend de bovenliggende partij geworden. En we waren ook het helftal wat, wat echt voor de overwinning wilde gaan vandaag. Dat hebben we laten zien. En nou, Ik denk een goede overwinning tegen een hele goede tegenstander. Een paar personele dingen langslopen. Maar Tafs, waar nou zijn laatste wedstrijd voor PSV? Want ik begrijp van iedereen dat die transfer naar Rusland, naar Rubin Kazan rond is. Maar hij stond dan wel weer op het veld. Ja, zeker. Uh, dat is gewoon bij de selectie. Omdat er is nog geen uh, zekerheid over, uh, over te geven op dit moment. Het is een mogelijkheid. Het is niet helemaal zeker dat hij weer gaat, of wel? De gesprekken zijn, uh, zijn gaande. Dat ligt in uh, handen van Marcel. En uh, daar hebben wij uh, morgen ongetwijfeld ook nog een gesprek over. Maar uh, zolang hij hier is, uh, is hij gewoon onderdeel van de selectie. En uh, ja, vandaag hadden we hem ook nodig als team. Bakali ontbrak helemaal, zo niet op de bank. Is daar iets mee aan de hand? Nee, de keuze is op andere spelers gevallen op dit moment. Uh, het is een geweldig talent. Een jongen met heel veel potentie naar de toekomst toe. Maar ook hij zal uh, bepaalde dingen uh, moeten gaan oppakken. En stappen gaan maken om, uh, om zich uh, bewuster van te maken. Wat het wat inhoudt om uh, ja, in een uh, topclub mee te draaien. Maar dat doet niks zelf aan zijn... Uh, zijn kwaliteiten en potentie, en uh, dat, uh, dat gaat er zeker uitkomen binnen PSV, uh, dus uh, daar is geen twijfel over. Hoe schikt Maher zich in zijn rol uh, die niet aan speler toekomt? Nou nee, ja, hij denkt dat hij zich uitstekend opstelt. Hij uh, laat op de training in ieder geval uh, de scherpte zien die we graag willen zien. De, de reactie op het veld dat hij boos is uh, of teleurgesteld en niet speelt, nou, dat, dat is alleen maar een normale reactie, maar. Uh, hij laat uh, zijn voeten spreken op de training. En dat is ook de manier om, uh, om, om zichzelf er weer uh, terug in te knokken. Waar gaat het gesprek deze week over met Gruzierink? Jullie zitten elke week bij elkaar. Nou, ik neem aan dat het een uh, vrolijk gesprek is. Ja, dat zal uh, waarschijnlijk over Herakles gaan. En uh, even terugkijken naar deze wedstrijd. Uh, en er zijn uh, in een week al genoeg dingen die er gebeuren. Dus uh, daar hebben we wat om over te praten. Hij zal wel zeggen dat er heel snel sprake was van een Hiddink effect Ja, die heb ik net ook al gehoord. Nou, ik, vind, ik vind het prima. Ik, we hebben het tegenkomen laten zien vandaag en daar ben ik tevreden mee. Philip Cocu, de trainer van PSV, dat Twente met 3-2 versloeg. We worden hem in gesprek met Arno Vermeulen... die daarna naar de andere trainer ging, Michel Jansen van Twente. Ja, op de rekening. Je doet mee voor de titel. Je verliest hier bij PSV. Maar waarom gaat het vandaag mis? Uh, nou, met name de eerste helft denk ik dat we te veel meegingen in het enthousiasme. Dus uh, het was een hele open wedstrijd. Uh, waar, waar Ik vond wij de eerste helft de betere ploeg waren, zeker aan de bal. Alleen we waren met name na de, na de 1-0 achterstand waren we zo enthousiast naar voren. En uh, ja, vergaten, dat, vergaten dat restverdediging in voetbal ook heel belangrijk is. En je wordt in Eindhoven word je gewoon uitgecounterd. En dat deed PSV deed dat heel goed. Uh, heb je uiteindelijk nog geluk dat je net voor rust uh, weer terugkomt in de wedstrijd. En de tweede helft hoop je dat, een, dat, dat je ja, door kunt drukken. Dat je door kunt gaan. En eigenlijk in die fase lukte het niet. Krijgen we geen druk meer op hun centrum. Vanachteruit was het moeilijk om, uh, om controle te houden. En... Uh, ja, loopt PSV ook uiteindelijk uit naar 3-1. Dus uh, in een fase waar wij, waarin wij denken van ah, hij is misschien al wel gespeeld. Kom je toch nog weer terug in de wedstrijd. Ja, in de eindfase had hij nog alle kanten opgekund. En uh, helaas voor ons uh, viel hij niet. Jullie zitten in een hele zware fase qua wedstrijden. Hè? Sterke tegenstanders, drie keer uit op een rij. Uh, wat betekent deze nederlaag? Ja, het is gewoon een wedstrijd die je verliest. En uh, als, je, als je weer kijkt uh, wat we iedere keer doen... we kijken weer eerst naar de eerstvolgende wedstrijd. Het is weer een hele pittige Groningen-uit. En uh, vandaar dat we ook iedere keer uh, aangeven... ja, de eerste, de eerste stap is nog steeds Europees voetbal. Ja, en dat blijkt vandaag. Vandaag moet je even weer een pas op de plaats maken. Nou, je meerdere herkennen in een heel enthousiast PSV. En uh, ja, wij moeten gewoon weer door. En uh, de eerstvolgende Groningen-uit moeten we er weer staan. En dat is Michel Jansen, de trainer van FC Twente... De aanvoerder van PSV, Stijn Schaars, vond dat zijn ploeg karakter toonde. Nou, ik denk dat het in ieder geval positief is... dat we inderdaad voor, uh, voor elke meter voor elkaar knokken. En uh, daar begint het mee, zou je haast zeggen. Maar ja, zo is het niet altijd. En, uh, het is in ieder geval een heel positief gegeven. Het is heel fijn om, om in een team te uh, spelen... waarvan je voelt dat ja, er wordt in ieder geval alles wordt gegeven. Uh, waar is die ommekeer dan vandaan gekomen? Nou ja, we hebben in de op. een uh, paar goede gesprekken gehad met elkaar. En daarin hebben we elkaar ook de waarheid gezegd van... Ja, wat er gevraagd wordt om, uh, om een PSV in te spelen. En, uh, we hebben een, een, qua ervaring een jonge selectie. En uh, de, ja, daar moeten we stappen in maken. Uh, sommigen zijn al heel ver en sommigen moeten daar nog stappen in maken. Maar je moet het als team doen. En ik denk uh, ja, dat er wel wat knopjes omgegaan zijn. Ja. Jullie hebben een uh, praatpaal binnen de club erbij. Guus Hiddink. Um, vooral denk ik voor Cocu als uh, nog jonge trainer. Maar toch, uh, gaan jullie ook iets met hem doen eigenlijk? Wat vinden jullie daarvan? Ja, kijk Het is gewoon uh, een aanspreekpunt en, en wat hij precies voor, voor ons als, als team gaat betekenen, dat weten we nu ook nog niet. Maar uh, hij heeft veel ervaring en, uh, en uh, ja, dat wil hij graag met ons delen, dus dat is altijd welkom. Want, wat kun je daar dan van opsteken? Nou ja, het gaat niet alleen om, om voetbal denk ik, maar ook om, om wat ik zeg. Dus uh, wat heb je nodig om, om uh, elke week te winnen en topsport te beleven en uh, dat je voor PSV speelt. En ik denk dat hij daar met, met uh, zijn ervaring, met zijn, met zijn dingen die hij meegemaakt heeft, dat hij daar wel wat aan toe kan voegen. Ja. Wat is er voor PSV nog te halen de rest van het seizoen als jullie dit kunnen opbrengen wat jullie tegen Twente lieten zien? Ja, dat weet ik niet, maar... Het is in ieder geval ons doel om elke wedstrijd zo te spelen... met zo, zoveel agressie en zoveel uh, energie en plezier. Dan, dan, ja, dan kunnen wij denk ik van elke ploeg in Nederland winnen. En, uh, dat willen we dus proberen, elke wedstrijd te winnen. En, uh, het is maar één keer per week, dus je kunt vol gas gaan. Uh, eerste seizoen zelf hadden we altijd twee, drie wedstrijden in de week. Dus dan op een gegeven moment is het ook zwaar. Een paar blessures met Park en uh, Wijnaldum. Jongens die eigenlijk belangrijk zijn en dan in een keer wegvallen. Dus we hopen dat we langzaamaan de weg naar boven kunnen vinden. let's stick together. Dat was een top 10 hit in 1976. Ik zei al steeds verder terug in de tijd. Feyenoord NEC. dat is het heden. Ronald van der de Geer. Met een 2 1 voorsprong voor Feyenoord. We zijn begonnen aan de tweede helft. Anton Janssen heeft ongetwijfeld een donderspits losgelaten op zijn helftal. Heeft ook ingegrepen. Heeft twee andere spelers gebracht. Opvallend, Hans Mulder op het middenveld voor Ryan Koolwijk. Nou, misschien dat Koolwijk toch nog niet fit genoeg was. In elk geval wat meer dynamiek op dat middenveld van NEC. In plaats van dus de, wat meer stilist Koolwijk. Nou, er is wat meer power gevraagd waarschijnlijk. En ook opvallend, Vermel is uit het elftal de Belgische rechtsachter. En zijn vervanger is Denzel Gravenberg. Dat is een huurling van Ajax, 19 jaar. Maakt zijn debuut voor NEC als rechtsachter. En zal het dan moeten gaan doen tegen Boetius. Toch wel een van de uitblikken. ...denk ik aan Feyenoord-zijde. Hij heeft nu ook weer de bal, komt van links naar binnen. Speelt Graziano Pella aan. Tenminste, dat lag zo in de lijn der verwachting. Waren het niet dat Van Eijden deze plannen doorzag. En die bal nu meegeeft in één keer aan Hemline... ...die Duitse rechterspits van NEC... ...die dan een vrij veld voor zich heeft... ...totdat die vrijheid wordt opgeheven door Congolo. Nog altijd Hemline, die een lage voorzet geeft... ...in het op gebied van Feyenoord. Daar staat uh, Tony Villena... ...en die geeft die bal maar weer aan Boetius... ...met het idee, nee, dit is Nelom. Nelom dan naar... Uh, en weer terug naar Nelon. Boetje staat nog een etage hoger. Die zal ongetwijfeld straks de bal krijgen van Nelon. Want die dribbelt nu het NEC, de NEC-helft op. Nee, die geeft een steekbal Nelon. De bedoeling was immers. Die krijgt hem niet. Schaken brengt de bal voor dan Pelle kopt richting Immers. Weggehaald die bal door Nielsen, maar Feyenoord vangt weer op met Jammaat. Gaan de voorzet geven vanaf de rechterkant. af op het lichaam van Comboy, dan zou NEC kunnen gaan denken aan een counter. Hemlijn maakt de bal wel goed vrij ten opzichte van Vilena en Nelom en dan wordt Gravenberg weggestuurd aan de rechterkant. Maar die ziet eigenlijk al als die bal onderweg is. Dat is nooit en tenminste meer voor mij te belopen. Later dus gaat terug in zijn verdedigende stelling. Is maar goed ook, want Boetsius is inmiddels aan de linkerkant namens Feyenoord alweer aangespeeld en komt die Gravenberg dus weer tegen. De hoogte van het strafsoppgebied stopt hij. Legt de bal in de breedte naar Filena. Filena, combinatie met Pelle. Daar is Mulder. Daar is Gavenberg in het strafsoppgebied van NEC. En die twee. Eh, nou ja, die laatste werkt die bal weg nadat hij hem van de eerste gekregen heeft. Maar Feyenoord vangt weer op. Via De Vrij. Pelle. Halverwege de helft van NEC. Immers verplaatst van de as naar de rechterkant. Daar staat Ruben Schaken. Balletje aan de voet. Gaat Ruben Schaken langs zijn tegenstander? Nee, dat lukt niet. Geeft hem in de breedte aan Janmaat. Die dus eh, bij elke aanval een beetje van Feyenoord betrokken is. En dan Pelle. Die ...die nog weliswaar gehinderd door Hans Mulder... ...toch vanaf de rand uh, vast op gebied schiet. Maar... En toen viel Ronald van der Geer weg. Even kijken of hij meteen weer terugkomt. Nee, gaan we gewoon een plaatje draaien neem ik aan. Franklin met Think. Ja, een beetje paniek, want we hebben nog steeds geen verbinding met de Kuiper. We zien wel dat het daar nog steeds 2-1 is voor Feyenoord. Maar Ronald van der Geer is nog niet te horen. Vandaar dat we ja, gewoon weer verder gaan met muziek. Crow met Soak de The Sun maakt een einde van, aan dit uur van NOS Langs de Lijn. De volgt nog één uur waarin we uitgebreid praten over snowboarden. Helaas nog geen verbinding met de Kuip. Maar ik kan u vertellen dat Feyenoord NEC na bijna 53 minuten spelen nog steeds 2-1 is. En dat uh, eerder PSV Twente 3-2 werd. Ahead Eagles AZ 2-1. En NAC Roda 2-0. We gaan naar het NOS Journaal van 10 uur met Juke Pierska Nog op redden.